En verschuren met het NOS-journaal. In Istanbul zijn twee Nederlandse zussen opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Turkse media gaat het om een 29-jarige vrouw en haar 15- of 16-jarige zus. Ze hebben mogelijk een voedselvergiftiging opgelopen. De oudste zou inmiddels het ziekenhuis hebben verlaten, de jongste zou niet in levensgevaar verkeren. De politie doet onder meer onderzoek naar de hotelkamer waar ze verbleven. In de Turkse miljoenenstad zijn de afgelopen tijd vaker toeristen in het ziekenhuis beland... met symptomen van een voedselvergiftiging. Ook zijn er mensen overleden. De gemeenteraad van Moerdijk heeft ingestemd met de opheffing van het dorp Moerdijk. Het Brabantse dorp moet wijken voor de uitbreiding van het nabijgelegen haven- en industriegebied. De bewoners kregen dat nieuws vorige week al te horen op een bijeenkomst. Het college zei toen opheffing als enige mogelijkheid te zien... Insprekers probeerden de raad vanavond nog te vergeefs op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk stemden 19 raadsleden voor en 3 tegen. Italië gaat een Oekraïner overleveren aan Duitsland. De hoogste rechter in Italië heeft de beslissing goedgekeurd. De man wordt verdacht van sabotage van de Nord Stream pijpleidingen. Hij zou de actie hebben gecoördineerd. In september 2022 werden de pijpleidingen, die Russisch gas naar West-Europa moesten transporteren, op vier plekken in de OC opgeblazen. De voetballers van Curaçao zijn bezig aan een tocht in een open bus door Willemstad... naar de plaatsing voor 2K voetbal van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door het 0-0 gelijkspel tegen Jamaica verzekerde Curaçao zich als kleinste land ooit van deelname aan het toernooi. Over enkele uren wordt het team van bondscoach Dick Advocaat gehuldigd en gaat een feestprogramma van start. Het weer. Vannacht komen er met name in de kustregio's enkele buien voor. Het koelt af naar 2 graden aan zee en min 2 graden in het oosten en noordoosten. De komende dag zijn er vooral in het westen buien met soms hagel of natte sneeuw. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het een ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. A man who's got some money in his hand Cause nothing from nothing, nothing Leave a nothing, nothing You got to have something If you wanna be with me Love life is too serious love too mysterious A fly girl like me needs security Cause ain't nothing going on with the rest You got to have a chance I'm It's a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 Oh, I 106.9 FM Maar wat Aan de jongen When my home is alone So to destroy